Uur. Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Er zou een gezamenlijk Europees reisadvies moeten komen... vindt de branchevereniging voor reisorganisaties ANVR. Nu bepalen landen zelf of ze een vakantiebestemming veilig vinden of niet. En dat is volgens de ANVR onduidelijk... want sommige toeristen vertrekken dan ergens omdat het onveilig is... terwijl de anderen kunnen blijven. Op Aruba zijn deze maand twee keer zoveel toeristen als verwacht... zegt de toeristenorganisatie op het eiland. Het zijn er zo'n 14.000 geworden. Andere jaren waren het er veel meer... maar tot 1 juli was toerisme niet mogelijk vanwege corona. Bedrijven als Facebook en Twitter kunnen door de Turkse rechtbanken... worden verplicht om ongewenste teksten weg te halen. Het parlement in Turkije heeft een wet aangenomen... om de controle op sociale media te vergroten... Volgens critici wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting verder ingeperkt. In Hongkong is een van de eerste leiders van de protesten tegen China ontslagen. Hoogleraar Benny Tai moet vertrekken bij zijn universiteit. Officieel omdat hij voor zijn activiteiten is veroordeeld door de rechter. Benny Tai zelf en andere activisten spreken van de genadeklap voor de academische vrijheid in Hongkong. In het centrum van Amsterdam is Hotel W beschoten. In de glazen deuren van het hotel aan de Spuistraat zitten kogelgaten. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. En studenten van de TU Delft hebben in het Oranje Hotel... de gevangenis in Scheveningen, NSB-teksten ontdekt. Die zaten onder een stuk laag in een cel... waar ook veel verzetstrijders op hun dood moesten wachten. NSB-burgemeester De Blok van Scheltinga... kerfde zijn naam in de muur en een kalender... De studenten ontdekten de inscripties met een speciaal licht. Het weer, geregeld zon. In het noorden wat meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen vrij zonnig met 22 tot 27 graden. En vrijdag op veel plaatsen tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op dit moment staan er geen files.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of zfm -text TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Kloppen weekend behoorlijk aan mijn trekken gekomen. Want wat gooiden ze weer eruit bij Veronica? Jazeker, de blockbuster. Back to the Future, delen 1, 2 en 3. Dus ik zat weer gezellig voor die buis te hangen. Want dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Dit kwam uit die film. Back to the Future, delen 1. Daar zat hij in. En wat heel erg leuk was... Er zat ook een cameo van Hugh Lewis in de film verstopt. Want hij was dan degene die dan... Uh, de bands moesten beoordelen op een auditie. En wat gebeurde er? Ja, Marty McFly, vertolkt door Michael J. Fox. Die kreeg uh, de vlagspoeler die mocht uh, vertrekken. Want uh, hij speelde te lijf met die band. Dus de Pinheads, kan ik ook nog herinneren. Dat zo heette die band. Goed, uh, ik zal je er niet helemaal mee uh, vermoeien met al die onzin. Want het is uh, acht minuten over elf. In dit uh, tweede uur komt een uh, column van Tino Stuy voorbij. Dat is wel van uh, twee weken terug hoor, mensen. Dus. Maar hij is uh, wel heel erg mooi. Het is uh, uh, de column uh, die hij uh, schreef... over zijn herinnering uh, met uh, Nicky Lauda en met James Hunt. Uh, want morgen uh, dan... Uh, komt een meest recente uh, column voorbij. De Hamsterwoede, die gisteren is uh, uitgesproken door uh, Tino... in het uh, programma wat hij samen doet met Ger Loogman. Dat is een uh, aanwinst, uh, vind ik, voor de radio. Want uh, er gaan uh, allerlei uh, dingen over tafel. En je krijgt nog eens dingen te horen. Zo ook bijvoorbeeld over een danseres... En die danseres die bleek dan Madonna te zijn. En die had een optreden ergens in België. En uh, ja, er was uh, dan op een gegeven moment een, een van die uh, bezoekers... die kwam dan binnen en die dacht... hé, hey, leuke danseres. Maar uh, vond dan achteraf uh, gezien die danseres toch niet uh, zo leuk. En jaren later komt hij erachter dat het ineens Madonna is. Ja, dat soort sterke verhalen... daar moet je uh, dan op de dinsdagmorgen uh, uh, luisteren. Overigens, ik moet nog even één ding nog, uh, vertellen. Want uh, ik had het uh, net uh, in het uh, vorige uur over uh, Roy de Smet... Hij is een collega en ik heb even nagezocht wanneer is hij dan uh, actief. Op de maandagavond tussen 7 en 8 bij, het, uh, bij de lokale omroep van Volendam en Edam. RTV, of wat zeg ik? rt -E Dat uh, moet je intikken. Dus eigenlijk is het uh, radiotelevisie ja, radio, lov -E. En dan .nl. Uh, je kunt het zo, ja, je, Als je het, uh, gaat zoeken op lokale omroep Volendam en Edam... dan kom je er altijd uit. En dan zie je dat hij uh, op maandag tussen 7 en 8 zelf ook een programma hebt. Ik denk dat het haast ook een beetje in de buurt is... Uh, wat, uh, wat ik doe uh, samen met Marcus op uh, de donderdagavond. Hier bij deze omroep uh, allerlei uh, obscure dingen uh, die, uh, die worden daar uh, gedraaid. En ik denk zelfs ook uh, gewoon uit de, de Nederlandse muziek uh, zien... Roy Kennenden zal die dat zeker doen. Um, goed, wat dat er gaat, uh, heb ik dat allemaal uh, even verteld. Dan nu uh, inderdaad toch even de onderstroom van Nederland er maar eens even bij pakken. Want ja, uh, ik bedoel, ik ben er niet uh, voor niks uh, op deze radio om dat uh, te doen. En deze dame, die komt weer uit de buurt van Roosendaal, sterker nog. Daar komt ze vandaan. En ze is toegelaten tot de Rock Academie uh, in Tilburg. Daar mag ze dan uh, haar studie vervolgen om haar schreden in de muziek uh, te gaan zetten. Dit nummer. Heet The World Keeps Tumbling Down en de dame in kwestie heet LS en achter LS schuilt Emily van Ellerswijk. surprise I could I let his feeling take control over me and be the one I fear to be Wish I Bezig zijn met een beetje promotie te maken voor een collega ergens in het noorden van Noord-Holland. Eigenlijk in West-Friesland, zo'n beetje. Want Volendam grenst daar een beetje aan. Dan zou dit ook zo maar erin kunnen zitten bij Roy is een programma tussen 7 en 8. Want. Uh, dit komt namelijk van het uh, label van King Forward Records. En daar hebben ze een kort lijntje mee. Dus uh, dat hebben wij eigenlijk ook. De, want uh, want uh, er komt nog iets aan. Uh, want de nieuwe single van Joey Vriend is in de maak. En ik uh, zit met uh, spanning af te wachten. Uh, dit was I Took Your Name. De mensen die uh, vaker naar uh, mij uh, luisteren uh, weten dat inmiddels wel. En achter uh, I Took Your Name schuilt Chris van der Ploeg. En uh, dit is alweer een nieuwe single van hem, Human, deze week uitgekomen. Uh, en ik uh, ben blij dat ik hem uh, kan draaien. Het is ook iets wat ik uh, onder de neus van uh, David Malenburg ga wrijven. Uh, wat dat er gaat uh, Want uh, die komt toch uh, binnenkort uh, nog langs bij Alternative FM. En uh, daar zullen we hem toch nog wel even uh, wat uh, muzikale dingetjes uh, wijsmaken. Want uh, hij zal natuurlijk ook wel wat dingen mee gaan nemen als alles goed gaat. Hè? Want uh, met C-woord gerelateerde zaken, uh, met uh, toename in besmettingen, moet je dan toch maar weer een slag om de arm houden. Dus ik ben pas zeker op het moment dat hij hier ook echt zit. Maar zover is het nog niet. Nou, dinsdag hebben wij dus weer een nieuw programma op de tijdslotte waar ik ook zit. Uh, het uh, programma uh, Wat ik doe met uh, Walter door de weeks lijkt het meest nog op elkaar, dus dat, uh, dat blijft ook zo. Um maar Walter en ik zijn zeer eh, bijvoorbeeld eh, aangenaam verrast. Door bijvoorbeeld de, de bijdrage die Tino Stuy in het uh, programma met uh, Ger Loogman uh, doet. Uh, en hij doet. Want Ger Loogman uh, doet dat op dinsdagmorgen. Uh, afgelopen dinsdag, dus gisteren, was dat ook wel weer uh, het uh, geval. Uh, alleen Frank Paardekooper zat er toen niet bij. Die zat in Portugal. Uh, maar uh, Tino en uh, Ger hebben het uh, met z'n tweeën ook heel leuk gedaan. Het was eigenlijk uh, een beetje uh, ja, radio, zoals ik dat ook uh, gewend bent uit de jaren tachtig met allerlei sterke verhalen, maar ook gewoon serieuze dingen die ook nog uh, gewoon uh, voorbij komen. Want dat uh, is de kracht ook van uh, dat uh, programma. En Tino is ook nog zeer bedreven met de pen. Uh, ik, uh, ik heb uh, een column gelezen, Hamsterwoede, die ga je morgen horen bij Walter. Maar twee weken terug uh, was daar ook een moment uh, en die sprak mij eigenlijk ook nog wel aan. En dat uh, was een column over... Uh, Nicky Lauda en James Hunt. En dat heeft hij als volg verwoord. Het woord is aan Tino Stuy. Dames en heren, gaat u er maar voor zitten. Want hier is uh, Tino Stuin met uh, de wekelijkse column. Uh, dit is uh, het verhaaltje. Heet, uh, Hunt versus Lauda. Ze zeggen dat je je helden niet moet ontmoeten. Die hebben last van jetlag en andere rotsmoes... of ze zijn gewoon onaardig. De popartiest, de acteur of de topsporter in kwestie... heeft meestal geen interesse, nog zin om met je te praten... En het voelt meestal als een moedje. Een meet-and-greet is ook nauwelijks een feestje. De onaanraakbaarheid van de superster is in de zomer van 2018 even verdwenen... als vermoeden 1-coureur Max Verstappen alle tijd neemt... om de 14-jarige Pleun in Zandvoort te vereren met een uitgebreid bezoek. Wellicht is hij emotioneel een onder druk gezet door de sociale media... waarin hij 24-7 wordt opgeroepen om Pleun te ontmoeten. Maar hij zit er wel en hij is oprecht geïnteresseerd is een grote fan. Zou het toegankelijke karakter te maken hebben... met de sterfelijkheid van Durfals op asfalt... Het is de zomer van 1975. Ik ben 13 jaar oud en het voelt een circus neergestreken in Zandvoort. De helden zijn Clay Rekert, Sony, Carlos Reutemann, Jackie X, Fittipaldi, Lafitte, Cector, Depayet, Van Lennep en natuurlijk Hunt en Lauda. Mijn oom, Lambert Lemmers, die werkt in garage Davids op de Engelbertstraat. Tegenwoordig Dirk van den Broek. De voorbijgaande jaren staan de raceauto's vaak tijdelijk bij hem in de garage gestald. Formule 1 is net als het huidige wielrennen een zeer toegankelijke sport... Lokale jongens zoals ik weten de weg inmiddels... want terwijl de racemonsters hier en daar gestald worden... slapen de coureurs in Hotel Bouwens Palace, het voelelijke landmarkt van Zandvoort. Je kunt er voor de deur gaan staan en op handtekeningen jagen met een schriftje. Maar mijn vriend Peter en ik kiezen ervoor om naar de bowlingbaan even verderop te gaan. De plek voor coureurs om even uit te blazen. De bar zelf ligt recht tegenover de bowlingbanen... en ligt een kegelbaan naast voor de kleintjes. Daar houden wij ons op. Tot we onze sterren het echt kunnen zien. Als eerste Nicky Lauda... Gebiologeerd kijken we naar hem. Hij mompelt iets onverstaanbaars en krabbelt routineus een handtekening in ons boekje. Nauwelijks geïnteresseerd lijkend vervolgt hij zijn gesprek met een man in een pak. Daarna komt Jodie Chector die wat opschrijft en een eye over onze bol geeft. Maar het wachten is natuurlijk op onze grote held, James Hunt. Die laat nog even op zich wachten helaas. De barkeeper heeft uiteraard al enige tijd door dat wij niet voor de kegelbaan komen en laat ons nog een kwartiertje hangen. Alleen kijken en iemand aanspreken natuurlijk. Dan mag je blijven. En plotseling staat hij daar, de lange blonde god. Precies zoals ze hem voorstellen, met aan één arm een blonde dame in kleding... waarin we ons moeder nog nooit hebben gezien. Hunt heeft een peuk in de mondhoek en een halve liter bier in zijn hand. We kunnen wel raden waar deze playboy gaat eindigen vanavond. Voordat Hunt de volgende dag in zijn rij de bom met krankzinnige snelheid over het asfalt jaagt... en de Grand Prix van Sanford op zijn naam schrijft... lijkt het de coureur wel gepast om nog even een feestje te bouwen met uitzicht op zee is een sportman in hart en nieren natuurlijk. James laat de dame als hij ons ziet heel even los... en neemt de tijd om onze boekjes te signeren en te vragen waar we vandaan komen. Local lads, hè? Hij vraagt of we morgen naar de race komen en of we kaartjes hebben. Of course, sir. En wie daar moet winnen? Hij natuurlijk. Wij vinden Hunt natuurlijk duizend keer spannender dan Lauda. Die is afstandelijk, cool en een soort van medogeloos in onze puberogen. Maar terwijl we voorzichtig door de barkeeper de zaak uitgewerkt worden... komt de grote Lauda nog even onze kant op. We kijken een beetje verschrikt op, want hij komt echt recht op ons aflopen. Laura knikt vriendelijk en steekt zijn hand uit. Twee sleutelhangers met een Ferrari logo. Daar moest ik aan denken toen ik vorig jaar hoorde dat hij onder zijn laatste dundoek doorging: geen seks, drug of rock'n'roll, maar wat een gentleman. You stay with me. I don't know what I was thinking. I guess you got me again tonight. You know, I want this and I keep Can never trust your kiss again, you know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 from you. met ballen en het komt gewoon uit Zandvoort zelf. Dat uh, zeg ik er ook even gewoon gemakshalve bij. En zij was afgelopen maandag zelf ook te horen bij Rainbow Radio. In het uh, gedeelte tussen 12 en 1 kwam zij uitgebreid aan het woord. En zij leidde zelfs ook het uh, gesprek. Wendy Moore. Uh, het, ik heb me laten vertellen dat ze zo geïnteresseerd is uh, in radio maken... dat er misschien zelfs nog meer uh, aan zit te komen. Maar goed, dat uh, weet ik niet helemaal zeker. Uh, dat heb ik uit wandelgangen uh, een beetje vernomen. Uh, wat ik wel weet is dat er een nieuwe single onderweg is. En die moet ergens uh, in het eerste weekend van augustus gaan komen. Dat is dus niet komend weekend, maar de week erop uh, rond de zevende gaat hij hier verschijnen. Kan je al verklappen... Er zit een telefonisch interview aan te komen met uh, Wendy Moore uh, in Alternative FM. Uh, dus donderdag 6 augustus sowieso een, uh, een uitgebreid telefonisch interview met, uh, met Wendy... over die nieuwe single die dan een dag later... Uh, ...uit uh, wordt uh, gebracht. En dit was de tweede single. Zo uh, so over Fake Friends was uh, volgens mij de eerste single. En die heeft ze ook afgelopen maandag uh, laten horen... ...in, uh, in het uh, gedeelte bij Rainbow Radio's antwoord. Uh, Acoustisch wel te verstaan, want dit is uh, natuurlijk de productieversie... ...zoals die is opgenomen in, uh, in de studio. Uh, nog één draaien we er en dan gaan we Mick Boskamp uh, er weer eens even bij uh, halen... ...want het uh, wordt uh, ook uh, daarvoor uh, tijd. En dat nummer... ...past een beetje ook wel in het verlengde van Wendy Moore... ...want het zat een beetje met de donkere kant wat dat, dat gaat. Dit is ook een beetje een inktzwarte zon. Geschreven door de drummer van Genesis. Hij heeft natuurlijk ook zelf wat solo materiaal... ...en het is van het tweede album afkomstig. Namelijk het openingsnummer van Hello, I Must Be Going. Nou, ik weet niet, als er ooit nog een dame was... ...die een relatie met Phil Collins wilde aangaan... ...dan moet je maar eens naar dit luisteren. I Don't Care Anymore. een donkere liefde song wil opzetten, dan moet je deze maar gebruiken. Het is uh, denk ik iets voor een regenachtige namiddag en dan vooral uh, geen einde aan je leven maken, maar gewoon de boel uh, kort en klein slaan als je ergens niet overheen komt. Um, I don't care anymore uh, van Phil Collins. En nou was de bedoeling dat ik ene boskampen in de uitzending gedreven. Maar de telefoon bleef weer overgaan. Dus het wordt weer een beetje zeurig geblazen. Uh, voor de mensen die op Instagram mij een beetje volgen. Gisteren had ik dus iets op de gevoelige plaat vastgelegd. Daar had hij het vorige week al over. Want toen zat hij in een auto, de Lexus. En die kwam ik dus gisteren dus tegen. Want, want ja, ik deed mijn boodschappen gisterochtend. En wie zag ik rijden met dat, met dat apparaat? Ja, die boskampen. En ik denk van dat neem ik dan meteen even. Mee. Uh, wat uh, is de gedachte daarachter? Hij, hij krijgt uh, soms wel eens een auto mee en dan moet hij dan uh, iets over schrijven of daar gaat hij iets over schrijven, maar hij schrijft dan wat meer over de beleving van uh, die auto. En uh, ik dacht, nou is er uh, wel mooi zo'n auto. Uh, dus ik denk, ik zet hem gelijk op op die gevoelige plaat. En nu neemt hij de telefoon niet op. Het is bijna zoiets als. Uh, nog iets, uh, Westfriesen mag ik uh, niet meer noemen in uh, de richting van Vallendammers. Het uh, blijft uh, gewoon eigen volk in dat opzicht. Kijk, kijk. Daar is uh, Mick Boskamp. Ik zet je er even op, vriend. Uh, want ik uh, ben nu toch uh, bezig uh, met uh, het uh, een en ander uh, recht uh, te zetten. Want ja, ik uh, bedoel, ja, uh, ik was uh, met een aankondiging bezig en een telefoon gaat. En wie hangt er aan de telefoon? Mick Boskamp. Goeiedag, uh, Mick. Je ziet meteen in de uitzending. Ja, ja, je zit meteen in de uitzending. Oh my god. <laughs> je, je, je was al vier minuten te laat, dus ik denk dan uh, zet ik, prik ik er meteen op. Want uh, wat ik, zou, ja, ik, ik, ik is... bezig. ja? Nee, beter. Ik is dat wel. beter? Ja, ik, ik, ik, voordat ik, uh, want ik moet even mijn verhaal even verder afmaken. Ik uh, was dus bezig om uh, uh, bijna een belediging in de richting van Volendam, Edam te geven dat het West-Friese zijn. En dat zijn ze dus niet, uh, want anders dan krijg ik ruzie. <laughs> um, het, het zijn gewoon, uh, uh, uh, gewoon uh, uh, mensen die een eigen karakter hebben en ze horen niet tot de Westfriese. Bij deze gezegd. Dus Mick, ik had het net ook over bij, bij het moment dat ik jou probeerde in de uitzending te halen. Dat jij een auto aan het uitproberen was, namelijk de Lexus. Die kwam ik, die kwam ik gisteren kwam ik jou in die auto tegen. Ik heb hem gedeeld op Instagram. Ik heb nog wel wat... Ja, ik heb er wat, wat reacties op uh, gekregen. Oh, we, we, we. Ja, ja, ja. Het was wel, uh, was wel grappig. Ik denk, ja, en die foto, uh, die, ik vond hem ook nog wel leuk, die foto, met jou uh, aan het stuur. Dus, uh, uh, maar... Oh, goed? <laughs> ja. uh, en erbij gezegd op Instagram dat het om de beleving gaat, hè, waar jij over schrijft uh, in, in de auto. En niet ja, over de auto heb, zelf. Ik heb, ik heb geen verstand van auto's, ja. Nee, nee, dat, uh, dat heb je me wel eens uh, verteld. Maar, maar, maar, maar, maar ik hou wel van auto's. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Want anders uh, ga jij niet uh, met Michel Blekemolen ooit nog eens een keer op opstappen. Uh, Daar ben je mee op stap geweest. Ik vind, ik vind het ook heerlijk om naar Max te kijken op de televisie. Ja? Ik ben gek van mooie auto's. Hm. Ik ben eigenlijk, dat is het rare misschien, maar ik, uh, ik ben niet zo'n uh, enorme fan van, uh, van een beetje de raceachtige uh, sportmodellen. Mm -hmm. Ik, ik vind een Ferrari, dat, dat, dat, ja, heel gek, maar daar krijg ik, ik, ik krijg er niet warm van. Niet warm van? Ik, ik, ik niet van een Lamborghini trouwens, dus oh, wat nee, dat er gaat... Ik, ook, ja, ik, ik, krijg het ook, ik krijg het ook niet warm van. <laughs> nee. Maar, maar dit, waar, even heel kort, waarom ik dit, die LC500 zo mooi vond, ja. is omdat dat je hebt van die autotentoonstellingen en heb je hebt zo'n podium en er staat zo'n concept-car. Ja, ja daar deed hij ook me denken. En, en, en dan zeggen ze vaak van, oké, okay, uh, uh, het volgende model lijkt op deze conceptcar. En dan komt het model uit ja. en die lijkt in de verste verte niet op zo'n conceptcar. Nee. Maar dit is echt een conceptcar. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dit is de auto die van zo'n zo podium afgereden is ja. en gewoon in de katalige staat. Ja, ja. Dat, dat, vind ik, dat vind ik aan deze auto helemaal geweldig. Ja. En dan houden we het er ook weer op. Ja. Want dus ik kom even terug met het nieuws. want. Je had het toevallig net over Volendam, hè? Ja. En, en over de west -Friese. Ja. En ik, ik wil toch het hebben over een hele droevig gebeuren. Ja, ik weet al over waar je naartoe wil. Ja. Over Tamar, hè? Meisje, ja. meisje Marken. En, en in feite vind ik dat... Het is zo... Ik heb gisteren gekeken naar, naar de moeder. Ja, ik heb het niet die gezien. bij, bij NPO1 uh, uh, toch een oproep deed aan aan, zeg maar, degene die, die haar hoogstwaarschijnlijk heeft aangereden. En, en, en voor, voor, ja, zeg maar, als een, als een achtergelaten, als een, als een, als een als aangereden wild heeft achtergelaten. En, weet je, dat is zo dubbel, want ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat je niet naar de politie rijdt en zegt... ...van ik heb iets vreselijks gedaan... ...ik heb een meisje aangereden... Hmm. He, ...of dat je 112 gebeld hebt... of wat dan ook... Is ...112? Is een ja, 112, dat, dat is de, het alarmnummer. Oké, okay. dat is het alarmnummer. Dat je dat niet doet, weet je, dat vind ik... ...onbegrijpelijk, Jaap. ja. Ja. ja. Weet je, en, en nogmaals... ...ik kan me voorstellen dat, dat... ...dat je helemaal stuk zit... ...als je dat gedaan hebt. Hmm. En het kan ook zomaar per ongeluk zijn geweest. Ja. Al is het niet per ongeluk... Uh, de, uh, laat ik het zo zeggen. Als het een fout geweest is, dan is het eigenlijk, wat ik wil zeggen, nog per ongeluk. Want je gaat mij niet maken dat je op de weg zit en er, er loopt een meisje en, en je rijdt haar dood met opzet. Nee. Weet je, dus ik, ik neem aan dat dat gewoon een ongeluk is. Ja. Of je nou opgelet hebt of niet. Weet je, je doet dat niet met opzet. Nee. Je doet dat niet met opzet. En dat je dat doet en dan gewoon, dat is voor... De moeder is het al, weet je, die zat daar gisteren. En echt mijn hart brak toen ik haar zat zitten. Ik heb het, ik heb het verhaal gelezen. En uh, ook ik kreeg het er koud van. Uh, want ik heb het, uh, het, ja, de, de, de, het artikel, wat uh, naar aanleiding van, uh, van de uitzending waar jij het nu op doelt. Dat heb ik gelezen. Ja, en ik, ik kreeg het er ook uh, gewoon uh, moeite mee. Uh, er, zit, er zit een heel verhaal achter ook, hè, heb ik begrepen. Er zit, een, er zit een heel verhaal achter. Maar ja, wat, ja. wat, ik, dan zo, wat ik dan zo ontroerend vind, is dat zo'n moeder die er zit, die toch nog uh, uh, uh, een stukje uh, uh, menselijkheid naar voren brengt van, weet je, ik kan me zo voorstellen over de dader dan, hè hm? dat zijn leven, of zijn, of haar leven, ook verwoest is hierdoor. Hm. Want hier kan je toch niet mee leven, ja. Nee, het laat mij ook ik, ik, ik, zou, ik zou last van mijn geweten krijgen. Dat, uh, maar dat, dat, <lacht> zo, zo zit ik in elkaar. Dat, dat zou, nou ja, ik ken jou een beetje. Jij kan, jij kan daar geen mijn, mijn, mijn, mijn nee, mijn man mee leven. Nee, ik zou hier echt. Uh, uh, ik zou, het zou voor mij een kwelling zijn. Ja, precies. Nou, dat moet het voor die persoon ook zijn. Ik ben mezelf. Weet je, doe ga. Weet je, ik. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, zou, ik zou die man mannen, op mannen vragen om het te doen, weet je. Ja. Het is zo. Ja, nou ja, weet je, laten we erover ophouden, maar ik, ik, ik snap dat niet, weet je. Ik, ik vind dat zo, ja, niet handig. Nee. Huh? Ja. zacht zo zeggen. Ja. Uh. Huh? Het, is, het is ook het is voor de moeder ook verschrikkelijk om, om, om te moeten leven met, met, ze wil graag dingen weten. Ze wil weten uh, hoe ze, uh, ja, soms denk je van, nou ik wil het niet weten, maar ja. zo'n moeder wil alles weten, hoe het gebeurd is. Ja. Of ze nog heeft omgekeken. Of ze, of ze gesloken is. Of, ja. of ze misschien nog leefde. Of even, weet je. Dat zijn allemaal dingen die je wil weten. Gewoon. Ja. Waar? Um, maar goed. Uh, je, heb jij nog meer nieuwsfeiten? Ja. ja. Ik heb nog meer nieuwsfeiten, ja. Ik heb toch een, een, een, een nieuwsfeit dat ligt wat dichter bij mij. ja Ik heb uh, uh, uh, een open brief geschreven of een mail geschreven van Duitse Kroes. Ja. Uh, Duitse heeft uh, vorige week een Instagram... Uh, een uh, stukje geschreven waarin ze... Uh, uh, vragen stelde en vragen zette... bij heel veel maatregelen van uh, de overheid... ten aanzien van corona. Mm -hmm. En uh, ik heb toen het voor haar opgenomen... omdat ik dat heel moeilijk vind om dat te doen. Want ze is toch wel internationale ster. En ze heeft in ja. Engels mm -hmm. geschreven. Dus ze bedoelde meerdere overheden daarmee. Uh, ja. Dus niet alleen de Nederlandse overheid. En als je dan leest... over, over, over, over uh, uh, not dan gesproken... Mm -hmm. Als je dan leest, want dat is dus, dan vind ik het moedig, omdat ik wist wat ze over zich heen zou krijgen. Ja. En dan lees je dus al die reacties, dat ze niet goed bij de hoofd is, en dat ze malend is. Ja. En dat ze, dat ze dom is, en dat ze geen verstand heeft. Weet je, en dan denk ik bij mezelf: ook dat vind ik zo jammer. Ja. Weet je. Huh? Ja. Waarom, waarom mag je je mening niet geven? En, ja. dat, is dus, en, dat, ja. en dat is dus eigenlijk, ja. waarom... Ja. Uh, er zoveel internationale sterren hmm. wel opkomen voor, voor Black Lives Matter, hmm. wel opkomen voor Me MeToo, uh, hmm. en zich daaraan conformeren, hmm. maar dat ik geen ster uh, heb gelezen die zei dat hij de coronamaatregelen uh, uh, sporen vond. Ja. ja ik, ik, ik, ik heb het, uh, het meegenomen. Mee, uh, ik heb het ook op, op jouw profiel gezien. Uh, wat mij opviel was een reactie van Olaf van Jolen medeschrijver van het boek Wimloos hier in Zandvoort, ja. samen met Rob Peters. Hele, um, een en fijn, of, een hele, fijne, hele fijne jongen en een ongelooflijk goede journalist. Dat uh, vooropgesteld, alleen waar ik nog een beetje kritisch op was en een beetje stekelig op, uh, want hij, uh, hij uh, gaf wel een, uh, een argument uh, voor, uh, uh, of een, een tegenargument, hè, bracht hij in, van hij uh, stelde eigenlijk dat Doudsen ook vragen had moeten stellen. En in dat, opzicht geef ik hem, in, in dat opzicht geef ik hem gelijk. Maar dan heb ik ook nog een, uh, een dringend oproepje... aan meneer Olaf van Jolen. Want zoals jij weet... en ik ook... Uh, waarom heeft hij dan bijvoorbeeld... de brandbrief niet opgepikt? Want dan denk ik... dat is een uitgelezen kans voor een journalist... van Olaf van Jolen... om dan daar eens uh, op, uh, op door te gaan. En dat doet hij niet. En dan denk ik, van ja, dan uh, heb je toch ook uh, in mijn ogen een beetje uh, steken laten vallen. Want dan denk ik, uh, dat, dat, dan moet je daar ook iets mee doen. Nou, er zijn zo Kijk, en dat is dus. Misschien is dat niet aan Olaf. Ja. Hij, natuurlijk, kijk, hij heeft natuurlijk een bepaald. Uh, hij, hij heeft een bepaald terrein binnen de telegraaf. Ja, ja, ja. Dat, dat snap ik. Zijn er zijn misschien andere mensen die erover moeten zijn. Ja. Maar daar gaat niet om. Even in, de, in de breedte getrokken. Hm. Zijn er zoveel dingen waarvan ik, waarvan ik denk van ja. Het klopt niet. Maar, nee. nou ja. weet je, er, was ook, er was ook een paar uh, dagen geleden was een nieuwtje over uh, een, een driejarig Belgisch meisje. Het ja. overleden was aan corona, grote kop in de krant. Ja. En, dan de, en dan ga ik even op onderzoek uit. En uh, uh, dan kom ik stuit ik op een, uh, op een Franstalige Belgische uh, krant. Ja. En daar staat een interview met de vader. Ja. En daarin staat dus dat het meisje onderliggend lijden had. En ja. ze had een hele zware auto-immuunziekte. Mm -hmm. Ze kon niet praten. Mm -hmm. uh, uh, ze had om maar een aantal jaren te leven. Mm -hmm. He, voor drie jaar meisje. Ja. Dus zij was dood en doodziek. En dat staat er dan niet bij haar. Ja, en dat, dat, dat is, is, en het is, het is ook me, iets waarvan ik zeg... ...daar stoor ik mij dan wel een beetje aan in journalistiek Nederland. Wees dan volledig. Op dit moment wel. Ten aanzien van ja. corona vallen heel veel uh, tijdschriften, bladen, uh, uh, websites... Noem maar op, die vallen door de mand. Ja, en, ja. Je, en je wordt ook meteen, als je daar kritiek op hebt, word je weggezet als een complotgek. Ja, en ja. Ik, ik, ik, heb, ik ben helemaal geen complotgek. Want ik nee. ben van die gek, gekke verhalen waar ik helemaal niet achter sta. Nee, het, het, gaat, genoeg voor... het gaat om de kritische kant van het uh, verhaal. Ik neem aan dat je nog een punt hebt, of was dit het? Nee, dat vond je niet genoeg. Ja, ik, ik vond het even genoeg. Ja, maar we waren toch al even lekker bezig uh, met, uh, met, uh, met, uh, met dit soort uh, dik houtzagen met planken... terwijl ik uh, nu uh, word uh, begroet door een hond. Uh, want uh, de programmaleider komt uh, binnenlopen. Dus, ja, dat is, ja, is een labrador. Dus, uh, dus ja, daar moet ik altijd mee oppassen. Want voordat je het weet, uh, vreet hij me op. Uh, en dan uh, hebben we hier een hond als, uh, als radiopresentator. Dan klinkt het zo. Wat, wat, Zoiets. Wat, Wacht even, wacht even. Is die, is die, is... Wacht even, wacht even. Ja, ja wacht even. Ja? Is die, is die Labrador is die de programmaleider? Nee, de Labrador is niet de programmaleider. Nee. Ja, ik bedoel, uh, hij, hij is. Uh, ja. oh, wacht even. Nou, hij gaat zich, hij, uh, hij gaat zich uh, de, nog net niet met het gesprek bemoeien, uh, Leon van Hest is dat, dus. Maar ik vind het, het is wel leuk. Sorry, sorry, Leon. <laughs> sorry, hij, Ik zeg: Sorry, sorry, sorry, zeg niet tegen je. Maar goed. Uh, ik, ik, uh, jij gaat nu, uh, nu naar Raamsdonkveer of je komt er net vandaan? Ik neem aan dat je dan uh, de Lexus hebt ingeleverd en dat je een andere auto weer terugkrijgt, of niet? Nee, helaas niet, Jaap. Ik, nee? kijk, ik vergelijk het altijd met Assenpoester. <laughs> ja. ik, uh, ik zit in de de poets, en ik rijd een gouden koets, en dan geef ik hem af. Ja? dan moet ik met de bus, de trein lopen, mondkapjes af. <laughs> dan, verander, dan verander ik weer een pompoen. Ja, nou, ja ik snap wat je bedoelt. En over mondkapjes gesproken, ik heb ze besteld. Want ik weet niet waar, welke kant het op uh, gaat draaien, want uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb ze liever in voorraad. Heel slim. Ja, is Heel goed. Slim. Mick, ik vond het aangenaam om je weer even getroffen te hebben. En volgende week praten we weer verder. Helemaal goed. Hoi, o jongen. Oké, okay. dat was Mick. En wij weer verder met het plaatje wat Walter en ik altijd zo leuk vinden. Namelijk Verlienen. Laat me, laat me voordat ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard, alles schittert, alles zacht. Het kwam aan, niet te hard, alles hapert, alles zwart. Robin was dat met Thought You Were On My Side. Je herkent ze natuurlijk wel van uh, The Promise You Made. Dat was eigenlijk de grote hit van uh, Cocker Robin uh, geweest. Uh, en dat uh, dateert ook alweer van uh, nou, uh, jaren tachtig. Uh, want zover gaat het uh, wel terug. Uh, daarvoor hoorden we Veline natuurlijk. Met alleen, want uh, ja, zonder een uh, uitzending van Walter of van mij... is, is het niet af als er een uh, Veline niet uh, wordt gedraaid. En dan weet je ook al meteen dat hij morgen wel voorbij gaat komen... tussen 10 en 12. Straks zal weer mijn appje gaan loeien. Dus ik kijk even naar achteren zo naar die webcam... want de zit ook mee te kijken. Dus of hij dan toch nog gaat reageren. Maar goed, dat weet ik niet. Dat zeggende is het alweer bijna het eind van dit programma. Dan denkt iedereen weer ik ga met Howard Jones afsluiten. Nee, want het is nu gewoon een beetje een regulier programma geworden. En dan doen we dat eigenlijk niet echt meer. De uh, Eurythmics. Wie kent ze niet? Uh, die mogen het uh, bal van uh, deze woensdagmorgen afsluiten. Uh, en dat nummer is... Moet ik even kijken? Ja, ja. Who's that girl? En ik zeg tot morgenavond bij Alternative FM. Dag.